De provincie Groningen vindt dat koste wat het kost... mensen met aardbevingsschade goed moeten worden geholpen. Net was er een persconferentie van bestuurders uit Groningen. En die wilden dat er een paar dingen gebeuren, zegt verslaggever Harro Brouwer. Zo moet Groningen als eerste provincie in elk geval uh, van het gas af. Um, nog veel belangrijker is natuurlijk dat het schadeherstel... en de versterkingen veel beter en sneller moeten worden afgehandeld. En bij die schadeafhandeling moet geld geen rol spelen, vinden ze. Vorige week kwam er een rapport uit waarin staat dat er jarenlang heel veel geld is verdiend met de gaswinning. Maar Groningers die daardoor scheuren in hun huis kregen, werden niet of nauwelijks geholpen. De tijd van anderhalve meter en de avondklok is al lang weer voorbij. Toch ligt er bij het Openbaar Ministerie nog steeds een hele stapel van mensen die bezwaar hebben gemaakt tegen hun corona-boetes. Het meldt een vandaag. Het gaat om ruim 7000 bezwaren die al meer dan een jaar op de plank liggen. De OM zegt dat ze het simpelweg te druk hebben. Ook moeten er nog heel veel zaken voor de rechter komen, maar ook daar is een flinke het OMT laat intussen weten dat een nieuwe vaccinatieronde tegen corona niet meer nodig is. Veel mensen hebben inmiddels immuniteit opgebouwd en worden ook minder ziek wanneer ze corona krijgen. Volgens experts zorgt de nieuwe boosterprik ook maar kort voor extra antistoffen. Of de herhaalprik ook echt worden afgeschaft, dat moet de minister nog beslissen. En het kabinet is tegen de Netflix-tax. Dat leg ik je even uit. Omdat we steeds meer streamen via 4 en 5G... worden de netwerken van bedrijven als KPN en T-Mobile zwaarder belast. De kosten daarvoor willen ze nu doorberekenen aan de streamingdiensten. Dat vindt de Europese Commissie wel een goed idee. Maar Nederland dus niet, zegt verslaggever Ewout Kiviet. Als kijker betaal je dus al aan zo'n telecombedrijf... een behoorlijk bedrag per maand. En heb je ook nog de abonnementen van Netflix en Spotify... van zo'n 10, 15 euro per maand... Uh, de minister verwacht dat die streamingdiensten de extra kosten deels ook gaan doorberekenen. Dus dan worden die abonnementen van Netflix en Spotify weer hoger. Uh, waardoor dus de, de, de consument weer uh, duurder uit is. En dat vindt ze geen goed idee. Ook andere Europese landen zijn tegen de plannen. Het weer, paar wolken, maar vooral zon gaat of zeven. Komende nacht vriest het in het zuidoosten. Morgen in de noordelijke helft van Nederland eerst wat motregen of sneeuw. En smiddags, dan is het zonde weer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Door een ongeluk met twee vrachtwagens op de A10 tussen Amsterdam de Koentunnel en de Sister West, drie kilometer stilstaand verkeer, er zijn twee rijstroken afgesloten. En tot zover de verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort, een echte Sandvoortse garage, waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties, in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's.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 Hoe kunnen we jou helpen? Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM Lunchst. Hit the gas, lose control, I won't crash, run it high, high, put your money on the dash, throw the die, die. lose control, I won't crash, run it low, I won't crash, bring you slow, I won't crash, run it, say, say, say, say, say, say, you. Who's control?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 the long shadow will be out The new time